Goedemiddag. Aangifte tegen frauderende hoogleraar Stapel. Verzekeringsmaatschappij zet monteurs in tegen fraude met kapotte smartphones. En AMC weer van de zwarte lijst van borstkankeroperaties gehaald. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij een zuidenwind wordt het 15 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Morgen eerst nog een waterig zonnetje, later wat regen... en ook dan is het een graad of 16. De Universiteit van Tilburg en de Rijksuniversiteit Groningen doen samen aangifte tegen hoogleraar Diederik Stapel wegens oplichting en valsheid in geschriften. Want Stapel heeft met verzonnen data tientallen onderzoeken gepubliceerd. De universiteit hebben hun voornemen vanmiddag bekendgemaakt. Matthijs van der Wiel die was daarbij. Matthijs, ja, hoeveel van die onderzoeken van Stapel blijken eigenlijk helemaal niet te kloppen? Nou. Zeker 30 artikelen staat nu vast dat ze gebaseerd zijn op dataonderzoeken die niet kloppen. Het is erger dan gedacht, zei de rector mag niet van de Universiteit van Tilburg zojuist. En dit is pas een tussenstand, want het... Door. Van tientallen andere artikelen die hij de afgelopen jaren heeft gepubliceerd, Direct Stapel, zijn er, daarbij zijn er sterke vermoedens dat ze niet kloppen en dat moeten ze allemaal nog uitkomen. Het heeft jarenlang geduurd, de fraude. Sinds 2004 is hij bezig geweest met uh, onderzoeken vervalsen. De commissie die het helemaal allemaal is ...noemt de omvang van de fraude verbijsterend, noemt het bijzonder laakbaar... ...en dan vooral omdat Stapel bij die fraude jongere, jongere onderzoekers heeft meegezogen... ...die samen met hem die onderzoeken deden. Ze zeggen hij heeft die jongere onderzoekers misbruikt voor zijn eigen glorie. Het was echt machtsmisbruik. ...en die jongere onderzoekers promoveerd zijn bijvoorbeeld... Matthijs, we uh, moeten het even afbreken, want de verbinding is uh, behoorlijk slecht. We kijken even of we hem nog aan de lijn uh, kunnen krijgen. Nou, dat gaan we, gaan we zo meteen uh, nogal weer even bekijken. Eerst maar eens even met het weer. Oktober was een zachte maand met veel zon en gemiddeld weinig neerslag. De temperatuur lag met 11,4 graden, zeventiende boven het gemiddelde. In de beeld zijn in oktober twee zomerse dagen genoteerd. En dat is volgens het KNMI uitzonderlijk. Sinds 1901 is dat pas zes keer gebeurd. De afgelopen maand staat verder in de top 10 van zonnigste oktobermaanden sinds 1901.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 In Amerika is zware sneeuwval zeldzaam in oktober. Op sommige plaatsen viel meer dan 70 centimeter. En dat had grote gevolgen voor het verkeer. Vliegtuigen bleven aan de grond en treinen konden niet meer rijden. Een trein met 48 passagiers onderweg naar Boston stond 13 uur stil. En er waren veel ongelukken op de weg. In de staten New Jersey, Connecticut en Massachusetts is de noodtoestand uitgeroepen. Dan gaan we weer terug uh, naar uh, Matthijs van der Wiel. Die vertelde over het uh, debakel rond die hoogleraar daar in, uh, in, in Tilburg en in Groningen. Stapel, die man heeft zeker 30 uh, onderzoeken uh, verzonnen. Ja, 30 publicaties, meer dan 30 publicaties. En de universiteiten zeggen het is erger dan gedacht. En we gaan uh, aangifte tegen hem doen wegens uh, valsheid in geschriften. Matthijs van der Wiel die is weer aan de telefoon. Mathijs, hoe kon het eigenlijk zover komen? Hoe kon dat dat die stapel jarenlang ongehinderd zijn gang kon gaan? Hij uh, werkte samen met jonge onderzoekers en dan verzon hij van tevoren uitkomsten van een onderzoek, uh, resultaten en ging hij dan op zoek naar manieren om dat te toetsen. Dat is op zich wel de gangbare praktijk in, uh, in zijn tak van sport. Je bedenkt een theorie en je gaat kijken of, uh, of je dat kan aantonen dat het klopt. En dat gebeurt dan met experimenten, met uh, groepen vrijwilligers. Nou, uh, en daar ging het fout. Samen met die jonge onderzoekers zette hij zo'n theorie op. En dan zei hij, ik weet wel een school ergens of een onderwijsinstelling waar ze wel willen samenwerken. Samenwerken, waar we dit experiment kunnen uitvoeren. Dat doe ik wel even in mijn eentje. En dat gebeurde dus nooit. Dat is de plek waar het fout ging, waar de data werden bedacht. En dan kwam hij terug met de resultaten van een experiment... wat nooit had plaatsgevonden. En de jonge onderzoekers die gingen dat dan verwerken... in uh, wetenschappelijke publicaties, in proefschriften ook. En dat is ook wat uh, de universiteit hem zo kwalijk neemt... dat hij ook heel veel jonge onderzoekers heeft meegezogen in zijn fraude. Uh, ze zeggen uh, dat het heel erg uh, laakbaar is omdat die jonge onderzoekers misbruikt zijn... allemaal voor de grotere eer en glorie van uh, Diederik Stapel zelf. dacht, het was machtsmisbruik. Die jonge onderzoekers zijn bijvoorbeeld gepromoveerd... Uh, hebben een proefschrift geschreven op basis van data die niet klopte. De universiteit uh, stelt zich natuurlijk de vraag hoe dat zomaar kon gebeuren... dat dat niet aan het licht kwam. Een van de conclusies is dat hij te veel zijn eigen gang kon gaan... dat er te weinig toezicht was. Uh, de directeur Magnificus van de universiteit noemt het onvoorstelbaar... En schokkend dat iemand zoveel schade kon toebrengen. En er volgen natuurlijk ook aanbevelingen om dit soort fraude in de toekomst te voorkomen. Een vrij uniek verhaal uh, over die uh, hoogleraar. Matthijs van der Wiel, dankjewel verzekeringsmaatschappij ASR die wilde wel eens vanaf van dat hoge schadebedrag... dat ze jaarlijks moeten uitkeren voor kapotte smartphones en tablets. Dat bedrag willen ze naar beneden krijgen. En daarom gaat het bedrijf eerst eens even controleren of het echt wel zo erg is. Ze gaan monteurs inzetten of die dingen niet gemaakt kunnen worden. Bij onderwater relatiemanager schade bij ASR. Goedemiddag. Goedemiddag. U denkt dus dat niet alle schade die gemeld wordt, dat dat echt zo erg is? Uh, niet altijd. Maar in de praktijk zien wij dat er steeds meer smartphones worden geclaimd. Dat is ook logisch, omdat er steeds meer smartphones in het bezit van de Nederlanders zijn. En wat wij zagen is dat het aantal claims de laatste, nou, het laatste jaar toch wel behoorlijk aan het toenemen is. Dat komt ook door dat bezit. En wat wij hebben gedaan is, wij hebben afspraken gemaakt met reparateurs, een aantal reparateurs in Nederland die deze toestellen uitstekend kunnen repareren. En daar waar een klant vaak denkt... nou, het is niet meer te repareren... blijkt in de praktijk toch het tegenovergestelde uh, uh, waar te zijn. Een klant denkt dan, ha, dan krijg ik lekker een nieuwe. Uh, ja, dat verwacht hij meestal wel. Maar dat kan ook gewoon te goede trouw zijn. Dat de klant denkt, nou, het is toch echt niet meer te repareren. En onze praktijk wijst uit dat het wel degelijk zo is. En het fijne is ook dat wij ervoor zorgen dat het toestel goed gerepareerd wordt met garantie... en de klant krijgt gewoon weer een goed toestel terug. Wat scheelt dat bijvoorbeeld in wat u aan schadebedrag uitkeert? Nou, in bedragen is dat een beetje lastig uh, te bepalen. Maar als je kijkt naar een, een, ja, een smartphone... die kost toch uh, gemiddeld uh, ja, toch wel een behoorlijk uh, bedrag, uh, 400-500 euro. En wij zien uh, dat de reparatiekosten nou op een kwart daarvan uh, zitten... Ja, en daar valt nog een hoop ruis weg te nemen, uh, uh, hoor ik u zeggen. Um, ja, uh, er is ook onderzoek naar gedaan. Hè, wanneer dat dan gebeurt, wanneer er speciaal veel van die schadegevallen gemeld worden? Uh, vertelt u daar eens wat van? Nou, ja, je ziet dat uh, op het moment dat er een, uh, ja, dat er een nieuwe versie is... Ja, dan zien wij toch dat het aantal uh, schadeclaims uh, iets toeneemt. Nou, de reden daarvan, uh, ja, dat kunnen wij niet uh, goed verklaren... Maar uh, ja, wij willen daar toch wel heel alert op zijn. En, en daarom zeggen wij ook, ja, oh, nou is die iPhone bijvoorbeeld gevallen. Uh, die willen we toch even zien. En, uh, nou. en wat blijkt, dat uh, heel veel van die iPhones uh, gewoon toch goed gerepareerd uh, kunnen worden. Want eerst deed u het allemaal op basis van uh, papierwerk en invullen? Uh, normaal gesproken deden we dat zoals de klant uh, meldde dat de, uh, ja, de smartphone niet gerepareerd uh, kon worden... en dat de plaatselijke winkelier daar wellicht ook een verklaring voor heeft afgegeven... dat wij in de meeste gevallen de schade uh, ja, afwikkelden op basis van uh, Totalus. En nu wil ASR het toch wel even zelf zien. Uh, ik dank u wel voor de uitleg, meneer Onderwater van ASR. Graag gedaan. Internetjournalist Brenno de Winter, die eerder deze maand opriep... om Nederlandse websites te hacken, is nu zelf slachtoffer geworden van hackers. De journalist had opgeroepen tot hacken om te laten zien... welke sites slecht beveiligd zijn. Afgelopen weekend werd zijn eigen site aangevallen... door onder meer een internetbeveiliger. Dat bedrijf dat vindt dat de journalist te hoog van de toren blaast... over de beveiliging van anderen. En bovendien zou het steeds meer hackers enkel om de sensatie te doen zijn... en niet om het aan de kaak stellen van slechte beveiliging. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 Terug naar eigen land. Academisch ziekenhuis AMC in Amsterdam verdwijnt van de zwarte lijst van zorgverzekeraar CZ. op het gebied van borstkankeroperaties. Begin deze maand zette CZ vijf ziekenhuizen op een zwarte lijst, waaronder het AMC. En nu worden borstkankeroperaties van het Amsterdamse ziekenhuis toch weer opnieuw vergoed. Voortvoerder van CZ is marie josé van Gardingen. Zij vertelt wat er is veranderd. Zij voldeden niet aan de eisen. dat is. en een minimum aantal operaties per jaar hebben.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 De KNVB wil PSV'er Kevin Strootman voor één wedstrijd schorsen voor zijn rode kaart tegen FC Twente. Strootman heeft een schikkingsvoorstel gekregen van twee duelschorsing, waarvan één voorwaardelijk voor ernstig gemeenspel. PSV heeft het voorstel afgewezen, waardoor de zaken morgenavond in Zeist voorkomt bij de tuchtcommissie van de KNVB. En voormalig Hongaars topvoetballer Florian Albert is overleden. Hij was 70. Albert is de enige Hongaar die ooit de gouden bal won... als Europees voetballer van het jaar. dat was in 1967. Het is 13 over 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Universiteit Tilburg en de Rijksuniversiteit Groningen... doen samen aangifte tegen hoogleraar Diederik Stapel... wegens valsheid in geschriften. Verzekeringsmaatschappij ASR zet monteurs in... tegen fraude met kapotte smartphones en tablets. En ziekenhuis AMC in Amsterdam verdwijnt van de zwarte lijst... van zorgverzekeraar CZ op het gebied van borstkankeroperaties. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch.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 NCRV. -e. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Schrijven mannelijke auteurs beter dan vrouwelijke? Feit is in ieder geval dat mannen vaker in de literaire prijzen vallen. U wordt ook deel 1 van het radiodagboek van Arjan Edeveen. Deze week is de première van zijn solovoorstelling. Deze maandag begint met een rustige wandeling met zijn hond... en een overpijnzing op zijn Edeveens. Nou ja, je hebt hondenmensen en poesemensen. Zelfs dat je badmensen hebt en douchemensen... Ik ben een hondenmens en een badmens. Straks na half twee de stelling de wereld is te vol. Dat heeft er alles mee te maken dat vandaag ergens de zeven miljardste wereldburger is geboren. Een feestelijk moment zou je zo denken. Maar kunnen we voor zeven miljard mensen uh, wel zorgen? Een woning, zorg geven en ook voedsel verstrekken. Sommigen denken uh, dat dat kan uh, als we in ieder geval anders omgaan met ons voedsel. Anderen denken van niet en pleiten voor geboortebeperking. U mag meepraten over deze stelling straks na half twee de wereld is te vol. Bent u daarmee eens of oneens sms dat naar 7070. 70, dat kost 50 cent.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 Vanavond wordt de ACO Literatuurprijs uitgereikt. Er zijn zes kanshebbers en twee daarvan zijn... Uh, twee boeken zijn geschreven door een uh, vrouw. De kans is dus het grootst dat een man deze prijs in de wacht sleept... als je naar de cijfertjes kijkt. Sowieso winnen mannen veel vaker een literatuurprijs dan vrouwen... blijkt uit alle statistieken. En Lunch vraagt zich af... schrijven mannen betere boeken dan vrouwen? Ik ga erover praten over het uitreiken van literaire prijzen... met uh, schrijfster en volkslandcolumnist Alain Truijens. Goedemiddag. Dag, hallo. Mevrouw Truijs, ja. u bent aan de telefoon. En Wim Brands, ja. boekenkenner en presentator van Brands met boeken op tv... maar ook op deze de Radio 1, zit hier bij mij in de studio. Welkom, Wim. En mevrouw Truijers, even met u beginnen. Is het feit dat mannen vaker een prijs winnen... volgens u het bewijs dat mannen ook beter schrijven dan vrouwen? Nou, nee, dat zou ik, niet, uh, zou ik niet willen beweren, nee. Ziet u wel verschillen tussen het werk van mannen en vrouwen? Nee, nou ja... Uh... Uh, individueel wel. Maar ik zou, dat, uh, ik, ik zou de stelling niet aandurven... dat er een vrouwelijke manier van schrijven is. Uh, en dat er typisch vrouwelijke en mannelijke onderwerpen bestaan. Maar hoe, hoe gaan critici daarmee om? Want daar vindt u wel wat van. Uh, ja, kijk, de critici bijvoorbeeld... die in deze ACO-jury zitten, zitten... de ACO-prijs wordt vanavond uh, uitgereikt... die hebben in hun uh, in een juryrapport... Een duidelijk statement dat intieme verhalen de overhand hebben. En dat vinden ze niet zo best, geloof ik. Uh, want daar tegenover zien ze het grote gebaar... Nou ja, het is, ik lees het voor, het is een beetje kromme zin. Uh, zonder dat dit ten koste gaat van de tragiek van de personages. Kredietcrisissen, aanslagen, ramp, rampen, multiculturele samenlevingsproblematiek en oorlogsleed... Er worden omgezet in proza dat ondanks de grootte van het onderwerp toch raakt. Ja. Nou, even afgezien van de zin. Ik, uh, dit, dit is duidelijk wat de jury ziet tegenover intieme verhalen. Ja. En dan zou je kunnen denken, daar bedoelen ze vrouwenliteratuur mee. Want u vindt per definitie, dat, dat, of tenminste, dat wordt vaak gezegd... dat intieme verhalen, dat zijn vaak verhalen geschreven door vrouwen. Nou, dat, dat, nee, dat is, dat is het cliché. Kijk, één groot intiem verhaal heeft de shortlist van de ACO niet gehaald... En dat is het magistrale eh, eh, en wondermooie tonio van AFTH van der Heijden. Yeah. Een bijzonder intiem verhaal over een wel zeer persoonlijk onderwerp... ...namelijk eh, de dood van zijn zoon yeah. door een afgrijzelijk ongeluk. En ik lees een beetje uit dit juryrapport... Eh, ...waar inderdaad eh, an andere boeken... ...ja, dat is nog maar de vraag hoeveel eh, straatrumoer daarin voorkomt... ...maar eh, dat dat een statement is tegen eigenlijk Tonio van Van der Heijden. Want nou. het, het is wel een hele grote misser dat hij er niet op staat. Nee. Ik geloof dat Wim Brans dat met je eens is sowieso. Ja, nou uh... ja, ik, ik, ik, ik denk dat als je naar deze zes boeken kijkt die genomineerd zijn... het zijn, het zijn zes uh, goede boeken, uh, variërend overigens uh, in, in kwaliteit. Ik heb vijf van die mensen... Ook geïnterviewd zag ik op uh, toen, ik, toen ik toen ik de nominatie ja. zag op televisie. Dat is, dat, is, nou, dat is niet voor niks. Dan spreken die boeken toch aan. Mm. Maar Van de Heide had erbij kunnen staan. Maar ik, heb, ik wil ook een vraag aan uh, Aleid stellen. Ja. Als er nou. Je mag er één afhalen. Je mag, uh, je mag, nou, doet er niet toe. Je mag een van de mannen eruit zetten. <laughs> en dan mag je er een schrijfster tussen zetten. waarvan jij vindt dat die over het hoofd is gezien dit jaar. Wie dan? Ja, ik. Uh... Heb, dat moet ik erbij zeggen. Het afgelopen jaar uh, uh, zelf een groot boek geschreven, dus ik heb lang niet het uh, volledige aanbod gelezen. Ik zou uh, Jeroen Brouwers er wel uit willen halen. Trouwens, uh, dat gaat over een eilende oude man die voor de laatste keer snapt naar ja. een jong blaadje. Ja, Oké, okay, maar Brouwers. Maar wie moet erin? Uh, wie, welke schrijver? Nou, dan zou ik de, de. Maar ik weet niet of dat binnen de instanttermijn valt. Dan zou ik de biografie van Vasalis erin willen hebben. Van Maaike ja. Meijer. Maaike Meijer, ja. Kijk ook. Nou ja, ja die, die, had, die had het nou voor mij ook wel ingemogen. Maar ik ben het weer niet eens met wat Aleid zegt. Kijk, zo ingewikkeld en zo eenvoudig is het. Ik ben het weer niet eens met wat ze zegt over Jeroen Brouwers. Want dat nee. is echt een, dat is een, dat is een, dat is een ontroerend portret ja. van een man die ouder wordt. En het had ook. Het had ook, zeg ik er dan bij, omdat Brouwers zo goed kan schrijven. Ook het ontroerend portret van een ouder wordende vrouw kunnen zijn. Het is een heel Jawel. intiem verhaal. Dus die jury ja. die spreekt zichzelf ook weer tegen. Schrijven mannen ja, beter ja, je, dan ja? vrouwen? Wat, even, want hij, hij legt hem op de stip. Schrijven mannen beter dan vrouwen? Dat kun je zo niet zeggen. Het is wel een hele mooie biologische verklaring. En dat is? Voor waarom mannen over het algemeen beter zouden schrijven dan vrouwen. Dan moet je niet boos worden aan Dit is een biologische verklaring. Die kun je allemaal nalezen. Het boek van de evolutiebioloog Bram Bunk. En het heeft met de pauwenstaart te maken. Mannen moeten indruk maken. Daarom heeft een pauw een prachtige mm -hmm. staart. En daarom zouden mannen ook verbaal beter uit de voeten kunnen dan vrouwen. Maar of dat aan de... theorie is ook dat de vrouwenhersen meer toegesneden zijn... op verbaal gebruik, Ja. Dus dat... Maar... Er zijn... Ja. Nog even iets anders. Want onlangs is ook de NS Publieksprijs uitgereikt. Dat is dus een prijs van het publiek. Ging naar Esther Verhoef, Een vrouw. Ja. Ja. Zit het daar dan niet gewoon in? Het publiek vindt iets anders dan de recensenten. Maar het publiek houdt ook... Van thrillers geschreven door mannen. en van Arthur Japin. en het publiek houdt van andere boeken. dan, dan de literaire kritiek. Dat ja, is maar. Zo. Ik vind ook dat. Kijk, ik. Het publiek, dat kan niet groot genoeg zijn. Maar je moet ook Tuurlijk. weer oppassen dat je het publiek weer niet verheerlijkt. Ik moet nee. Mag ik Steve nee, Jobs citeren? Nee, zeker niet. Van nee. Apple? Ja? ja, Steve Jobs die op een gegeven moment de iPad introduceert. En toen vroegen ze aan hem, zeg, heb je marktonderzoek gedaan? Weet jij wat het publiek wil? En toen zei Steve Jobs, en de iPad is een heel groot succes geworden. Het is een absoluut misverstand om te denken dat het publiek precies weet wat het wil. Dat is ook zo. He, dat heb je met een krant ook. Uh, je kan marketing doen tot je, tot je een zweegt. Maar dat uh, het publiek wil soms iets wat het niet weet ja. dat het wil. Mevrouw ja. Truijs, u hebt ooit in de jury gezeten hè? van het Libris, Parkeer, geloof ik. Ja, en Libris ja en maar, Ako, maar er was, ja. Daar was één keer bij dat er meer vrouwen dan mannen in de jury zaten. Toch werd ja. het Toen een Mannenboek, ja, ja. dat won. ja. Maar het grappige was, het was wel een mannenboek, maar het ging misschien wel over thematiek die men vrouwelijk zou noemen. Een jonge vader die aandachtig naar zijn opgroeiende kinderen keek. En dat was dus bij uitstek kleine, intieme problematiek. En een paar juries daarvoor hè, hadden uh, Cox Habema en Ingrid, Ingrid Hogevorst... twee vrouwen, geklaagd over dat het uh, merendeel van de inzendingen ging over huiselijke wissewasjes, de echtscheiding of de dood van kinderen. Kennelijk is dat een wissewasje. Uh, maar, maar met andere woorden, het heeft misschien wel iets te maken met een keuze voor thematiek, maar daar hoeft niet per se een vrouw of man als auteur achter te zitten. Ben mm -hmm. je eens, Wim Brons? Ja, ja ik, ik, weet je, ik, je moet het ook allemaal niet te ingewikkeld willen maken. Je hebt een aantal boeken per seizoen, per boekenseizoen die eruit springen. Wie ja, ook... zijn al deze? Wim? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Ik weet niet... Ik zal me ongetwijfeld hier en daar vergissen. Maar ik vind dat Brouwers er terecht op staat. Ik vind dat Tomees erop mag. Ik vind ook Gruenberg, zeker huid en haar. Maar ja, die heeft al zoveel gewonnen. Dus die zal ja. wel niet winnen. En Buwalda ook. En Buwalda ja. is nu een aantal keren gepasseerd. Maar nu zul je zien, en dat vind ik misschien ja, wel veel merkwaardiger... Hoor. dat die jury er niet uit is gekomen. Ja. Ja. En dat de ene helft voor Buwalda was... en de andere helft voor, voor, eh, voor bijvoorbeeld voor Brouwers... Bijvoorbeeld Brauwers, of ja. En dat ja. ze dan een keuze hebben gemaakt... waar ze eigenlijk met z'n allen niet uh, heel erg achter staan. Nou, en dan krijgt Tomézen een. Man, ja. Ja, of, of Marrente, uh, Marrente de Moor. Marrente de Moor. Maar, dat boek en, heb ik niet gelezen, hoor. Dit, dat is ook niet slecht. Maar ik vind eigenlijk dat... Uh, dat, uh, dat uh, geef die prijs maar aan Buwalda. Ja. Die is nu ook zo vaak al... Hij heeft trouwens een selectiesprijs. Die, heeft, ja. nou, die en dan deze erbij. En het is ook bovendien een, go een goed boek. Maar weet je wat het ook is... Dit is het enige boek dat aan die verantwoording van de jury voldoet, hè. Van straatrumoer Rumoer, Enschede, uh, uh, de Vuurwerkramp. Uh, een breed uh, uh, web van personages uh, plotgedreven. Oh, en, zegt, wat, wat je dan ook altijd hoort in de beste Anglo-Factische traditie, want er moet altijd een scheutje Nederlandse zelfhaat in, hè? Ja, kijk, als je het nou weer zo zegt, hè, als je het nou weer zo zegt, denk ik, uh, dan mag uh, uh, wat mij betreft, want dan win ik het weer niet met die jury eens, dan mag wat mij betreft brouwers uh, winnen met dat ontroerende ja. portret van de ouder wordende man die, die op nog... jonge meisjes valt. Ja, ja. Die, die, die met een jong meisje op een brommetje. Ja. Nou, van mij, en dan om toch maar een vrouw te noemen, ja. en ik weet niet of het het mooiste non-fictieboek van het jaar is, want die heb ik niet allemaal gelezen. Mag Marja Pruijs hem ook winnen, want dat vond ik geweldige stukken over literatuur. Ja, ja. Ja. Het is grappig, dit, dit onderwerp, daar kunnen we echt eeuwen over praten. En daarom heeft Wim Brands ook boeken daarover, uh, programma's daar ook over. En dat dat ja. vind ik allemaal hartstikke mooi. Uh, bedankt dat u even meedeed in de discussie. Alain Truijens vanuit Amsterdam, ergens loopt ja, op hoor. straat zo te horen. Wim Brands hier in, in de studio. We gaan zien wie vanavond die prijs gaat winnen. Ja, Hartelijk we benieuwd. Dag. Het Radio Dagboek. Deze week met Arjan Ederveen. Ik ben acteur en programmamaker. En ik heb deze week première van mijn zonenprogramma Ederveenzaamheid... in de Kleine Comedie. Hij woont in het centrum van Amsterdam. Uh, om met zijn hond stuk lekker te kunnen lopen... gaat Ederveen vaak naar het Westerpark. Vandaag nog even geen stress voor de première van donderdag. Maar gewoon rustig een stukje wandelen. We gaan even een stukje lopen de hond uitlaten. Is dit touwtje nog goed? Dat is een andere vraag. Dit is nog goed. Helemaal goed. Het is een brillentouwtje om je bril te doen. Want ik zet mijn bril dan op op mijn voorhoofd. Ik leg hem ergens neer, dus hij moet gewoon aan een touwtje, weet je. Het kost me te veel brillen. Ik raak ze kwijt. Net als mobiele telefoons, daarom heb ik geen mobiele telefoon. Ik zeg tegen iedereen altijd dat ik geen mobiel heb. Ik heb een mobiel voor als ik in de auto zit... afspraken maak, in de file sta en dan kan zeggen dat ik later er ben. Maar... Ik neem zelf nooit een mobiele telefoon op... en ik lees de berichten niet af en ik doe er verder niks mee. Ik hou er niet van. Ik wil niet als ik over straat loop uh, gestoord te worden... bij ieder moment van de dag. Thuis <kwijnt> de telefoon, thuis neem ik ook haast nooit op. Ik hou hem op de antwoordapparaat. En uh, doe eigenlijk alles via de mail. Dat vind ik ontzettend handig en prettig. Als je niet meteen met een telefoon moet je meteen reageren... en meteen een beslissing nemen of meteen iets zeggen... Zodat je bij de mailkaart er altijd nog even over nadenken. En ook de manier waarop je het uh, wil vertellen. Ik vind het zo lastig, want ik heb het gevoel dat, ik, dat, dat, dat, dat het me opgedrongen wordt. Dat vind ik niet prettig ervan. We kunnen hier gaan zitten, maar hier zit al een dame te bellen. Iedereen mag doen wat hij wil... Ja, niks door, me niet aan bellers, nee. Ik vind het soms natuurlijk wel asociaal gedrag... als mensen heel hard in de tram of in de trein... of waar dan ook in het openbaar heel hard uh, lopen te tetteren. Maar goed, die mensen, die heb je nou eenmaal, die doen dat. Je weet, als je de mensen hebt die andere mensen vermoorden... dat heb je ook, dat bestaat ook. En uh, je kan die twee natuurlijk <lacht> niet vergelijken, maar wel een beetje dit paadje gaan we in. Je mag je eigenlijk wel niet lopen met een losse hond. Maar dat doen we toch. Dit is een deel van de oude gashouderij. En dit is de... Ja, ik weet niet waarvoor ze dit gebruiken. Of een koelsysteem. Of het is een grote cirkel met water erin. En daar hebben ze pontons in gemaakt. Zodat je er... Dat hoor je nu ook aan het gebied. Omdat wij erop lopen. En... Uh, nou, dan kan je de meerkoetjes zien die tussen het groen zitten. De hond, de hond is tien jaar oud. En daarom loopt hij ook zo rustig. En ik had hem natuurlijk al uitgelaten. Ik ben met de fiets hier naartoe gekomen. En dan loopt hij, dribbelt hij mee. Maar vroeger, toen hij jong was... toen gebruikte ik de hond als Solex-motortje... en reesde ik echt de stad door. Moest ik echt op de rem gaan staan om hem in te houden. De allereerste hond was bij ons thuis. Dat was een uh, pincher. En die heette Pinky En die is 17 jaar oud geworden. En uh, de postbouders... Die, die brachten de post niet meer langs... omdat ze uh, in de... kuiten van de postbouders beet. Nou, hij was niet zo lief voor, uh, voor... andere mensen. Het was gewoon een valse pincher. Was het. Maar hartstikke leuk. Nou ja, je hebt hondenmensen en poezemensen. Zelfs dat je badmensen heb en douchemensen. Ik ben een hondenmens en een badmens. Gek op honden. Ik zou ook niet zonder honden kunnen. Als ik zou moeten kiezen tussen mijn vriend en mijn hond... dan denk ik dat mijn vriend het heel erg moeilijk gaat krijgen. Maar gelukkig kan je niet appels met peren vergelijken. Dus. Arjen Edeveen was dat met zijn hond. Stuk dus. In deel 1 van zijn radiodagboek. U hoort hem de hele week zo rond dit tijdstip. Zo meteen na half 2 is standpunt De stelling is heel kort en krachtig. De wereld is te vol. Heeft allemaal te maken met die 7 miljardste aardbewoner. Die vandaag ergens is geboren. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Eerst is hier nu Ewout de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. Universiteiten van Tilburg en Groningen doen samen aangifte tegen hoogleraar Diederik Stapel. Ze volgen het advies van de commissie Leefeld, Die zegt dat de omvang van de fraude van Stapel zeer aanzienlijk en verbijsterend is. Hij heeft minimaal 30 keer artikelen met verzonnen onderzoek gepubliceerd. Het is uitzonderlijk laakbaar gedrag waardoor de wetenschap in hoge mate is geschaad, zegt de commissie. Internetjournalist Brenno de Winter, die eerder deze maand opriep om Nederlandse websites te hacken, is zelf slachtoffer geworden van hackers. De journalist had opgeroepen tot het hacken om te laten zien welke sites slecht beveiligd zijn. Afgelopen weekend werd zijn eigen site aangevallen. Het bedrijf dat erachter zit vindt dat de Winter te hoog van de toren blaast.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 Dit is Radio 1. NCRV, standpunt NL. Jurgen van den Berg. De wereld wordt steeds voller. Vandaag is volgens de VN de 7 miljardste inwoner geboren. Maar uh, er is hoop dat zij Nico van Nimwegen van het NIDI... Dat is het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Hij zei dat vanochtend in de gids.fm. Het tempo van de wereldbevolkingsgroei dat loopt achteruit. En dat is al een tijdje aan de gang. En we gaan er ook vanuit dat dat, uh, dat, dat door zal gaan. Dus het, het gaat steeds langzamer. Maar ja, er komen nog steeds wel ontzettend veel mensen bij. De VN verwacht dat de Teller in 2050 op ruim 9 miljard staat. En vinden dat er nu iets moet gebeuren. Bijvoorbeeld dat landen meer moeten doen aan geboorteplanning. Dat zeggen dus de Verenigde Naties. Zijn er inderdaad te veel mensen op deze wereld? Te veel monden om te voeden? Of is dit te pessimistisch? En hebben we voldoende kennis en middelen om deze groei aan te kunnen? Ik praat erover met Shura Dikkers, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Dag mevrouw Dikkers, goeiemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd aan het uh, begin van Standpunt rail met drie keuzes. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen, dus daar komen ze. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ja hoor. Als wij niet ingrijpen, doet de natuur dat wel? Nee. Dat één kindbeleid van China is best een goed idee. Nee. Nou, dat is kort maar krachtig ook allemaal. Uh, dat is ook onze stelling. De wereld is te vol. Dus ik zeg tegen onze luisteraars, reageert u maar eens of oneens? En dat kan door te sms'en naar 7070. 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. Dus 0800-1101. Gratis nummer. U mag stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Mevrouw Dikkers, ook even om de aftrap helemaal compleet te maken. Uh, uw mening over onze stelling. De wereld is te vol. Bent u dan eens of oneens? Ik ben het oneens. Met de stelling. De wereld is niet te vol. Waarom niet? Omdat de aarde nog steeds in staat is om 7 miljard mensen te voeden. En daarbij, als je wel of niet voor die stelling bent, de, de, weet je, de, de worden er niet minder mensen geboren. Als we opeens allemaal voor die stelling zouden zijn. <lacht> dat, dat is een feit, maar uh, u zegt uh, we kunnen alle mensen nog genoeg voeden. Terwijl ik toch voortdurend beelden zie waarin dat uh, zeker niet het geval is. Het voedselschaarste is geen, uh, geen absoluut probleem. Er is voedsel genoeg over de hele wereld. Er is een distributieprobleem, een politiek probleem. Ja. Het is een politieke keuze om mensen geen voedsel te geven. Ja. Is er überhaupt een grens aan uh, dat aantal? Want uh, de VN zegt dus, nou, in 2050 zou het wel eens 9 miljard kunnen zijn. Ja, en de VN zegt ook dat het daarna de snelheid van de groei afneemt. Dus, dus we zullen nog wel verder groeien dan die 9 miljard, dat neem ik ook wel aan. Maar daarna zal het wel minder worden. Maar wat denkt u, is er een grens? Zou het, zou het verder kunnen nog dan die 9 miljard? Ja, het gaat verder dan die 9 miljard. Dus we moeten met alle middelen die we hebben ervoor zorgen... dat we ook 9 miljard mensen een goede plek op deze aarde geven. Ja. En u zegt eigenlijk ook, uh, want uh, ook uh, Wereld Natuurfonds en Oxfam Novib... die hebben hun zorgen geuit over de groeiende bevolking... En dan met name dus over die voedselvoorziening. Maar u zegt eigenlijk is er genoeg voedsel. Ja, dat zeggen ze bij Oxfam Novab ook wel hoor, dat er genoeg voedsel is. En dan zeggen ze ook dat het een distributieprobleem is. Er is genoeg voedsel om de mensen in Afrika te voeden. Maar zolang wij nog zoveel voedsel stoppen in uh, koeien en in varkens, uh, uh, uh, die krijgen te eten wat mensen ook kunnen eten... dan is er een enorme onbalans tussen wat we de beesten voeren... en wat we onze, voor onze menselijke consumptie beschikbaar hebben. Ja. Uh, we praten er zo meteen even over door, maar Dat is nieuws vanuit Parijs, dus dat gaan we eerst even doen. Blijf meeluisteren, maar wat want de Palestijnse autoriteit mag volwaardig lid worden van de UNESCO. Dat is de VN-organisatie voor Cultureel Erfgoed. Dat is dus zojuist in Parijs besloten. Er is daar gestemd. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, wat betekent dit voor de Palestijnen? Nou, dat betekent een belangrijke voet tussen de deur bij de VN-familie. Je kunt je herinneren dat ze vorige maand in New York geprobeerd hebben... om bij de Veiligheidsraad uh, officieel hun lidmaatschap aanhangig te maken. Daarover moet nog worden gestemd. Maar vanochtend was hier in Parijs een stemming... over het lidmaatschap van de Palestijnen bij de UNESCO. Het resultaat is net bekend geworden. 107 landen voor, 52 onthoudingen en 14 tegen, waaronder Nederland. En dus is die Palestijnse aanvraag van het lidmaatschap goedgekeurd. Luister maar. Ladies and gentlemen... De general conference has thus voted to adopt the draft resolution... and decided to admit Palestine as member of UNESCO. Ja, dat hoort het hè? Applaus voor die stemming betekent dus inderdaad... dat de Palestijnen nu uh, lid zijn geworden van de UNESCO. En dat is een van de eerste VN-organisaties waar ze bij uh, zijn aangesloten. Zo niet de eerste. Ja, wel opmerkelijk natuurlijk, want uh, ja, het, het is nog geen volwaardige staat natuurlijk. Nee, dat klopt. En je zag ook tijdens de stemming dat bepaalde landen ondersteund werden door applaus. Europese landen die ja stemden, kregen applaus van de Palestijnse aanwezig daar in het publiek. Het is wel een stap op weg naar het, dat, dat, dat, dat de Palestijnse staat er komt. Dat is de strategie van de Palestijnse regering. Misschien dat ze dan niet formeel bij de VN, bij de Veiligheidsraad, hun lidmaatschap als staat aanhanger kunnen maken. Dan doen ze het maar op deze manier via al die individuele organisaties. Ja, en nog even, jij zei het even in een bijzin, maar toch, Nederland stemde tegen. Nederland heeft tegen gestemd, 14 andere landen ook. Het, het is niet zo verrassend, de regering had al aangekondigd uh, hè, dat, het, dat men problemen zou hebben mogelijk met uh, deze UNESCO-lidmaatschap voor de Palestijnen. Het sluit zich dus ook aan bij uh, de Verenigde Staten, bij Israël, ja. bij ook Duitsland. Aan de andere kant in Europa zie je ook andere landen die de andere kant hebben gekozen, bijvoorbeeld uh, Frankrijk, Spanje en België. Dankjewel voor nu. Ron Linken was dat vanuit Parijs. Later deze dag op radio je natuurlijk uitgebreid meer over die, uh, die bijzondere stemming daar in Parijs. Uh, mevrouw Dikkens, hebt u daar nog een mening over? Ja, ik vind het wel goed dat, uh, dat de Palestijnen zijn toegelaten tot de UNESCO. Dat is een mooie eerste stap. We ja, zijn maar... erg voor een twee-staten-oplossing, maar bij ja. maar, maar we, we hebben tegengestemd. gestemd. Ja, Nederland. we in Nederland. Ik vind het godsonbegrijpelijk moet ik u eerlijk zeggen. Nou, goed, nou, daar ging het niet over in Stand.nl. Ja. Het gaat over de stelling de wereld is te vol. U, u zei van, ik heb uh, uh, daar niet zoveel problemen mee... in de zin van, er is genoeg voedsel, alleen het gaat om de verdeling... en, en de logistiek met name. Daar, daar zit het probleem. Ja. Um, volgens staatssecretaris Ben Knape zouden zo'n 215 miljoen vrouwen in ontwikkelingslanden wel anticonceptie willen gebruiken. Maar die kunnen dat om allerlei redenen nu niet. Zouden we ons daar misschien dan meer op moeten focussen? Ja, uh, ik vind het heel erg goed dat Knapen dat zegt. Daar moeten we ons ook meer op focussen. Daarbij is het een beetje onbegrijpelijk dat hij dan bezuinigt op de programma's juist die vrouwen moet helpen in ontwikkelingslanden. Om, veilige, om, om toegang te hebben tot anticonceptie, om hun gezin te kunnen plannen en die vrouwen bijvoorbeeld naar school laat gaan. Als je ziet uit onderzoek blijkt dat zodra een vrouw op zijn minst lagere school heeft afgemaakt, dat dan het aantal kinderen wat ze heeft al minder is. Dan is ze mondiger en is ze beter in staat om haar eigen familie te plannen. En dat is uiteindelijk waar we naartoe moeten. Dus daar, daar zou je ook in kunnen investeren en dan zou het ook al een hoop schelen natuurlijk. Ja, ja en dat weet Knapen ook dondersgoed. dat je daar heel erg goed moet in investeren want nou ja, als we willen weten wat effectief is bij ontwikkelingssamenwerking, dan moet je dat onderzoeken. Nou, dat hebben we onderzocht en daaruit blijkt dat onderwijs aan vrouwen en meisjes de sleutel is voor geboortebeperking. Daarnaast moet je vrouwen voorlichten, moet je zorgen dat er, de dat er pil voorradig is, dat er condooms in het land voorradig zijn. En daar heeft Nederland altijd een grote bijdrage aan geleverd. En ik vind het heel erg jammer dat dit kabinet uh, ja. daar zo fors in snijdt. Want, want je ziet nu toch dat waar de nood het hoogst is, ook de bevolking eigenlijk het hardst groeit. Ja, dat is waar. Dat klopt. Nou is de nood ook wel vrij hoog in India. Tenminste, de bevolkingsgroep is daar enorm. Maar het is een middeninkomensland. Dat doet het economisch ook wel heel erg goed. Mm -hmm. Evenals China is natuurlijk ook enorm aan het groeien. Niet alleen een bevolkingsaantal, maar ook uh, in economische ontwikkeling. Dus het hoeft niet alleen gekoppeld te zijn aan armoede. Maar als je bedenkt dat in Niger vrouwen 7,2 kinderen krijgen. Dat is natuurlijk geen basis om het land economisch vooruit te helpen. Nee. Dat kost enorm veel geld. Als we even kijken naar ons eigen land, daar groeit de bevolking toch ook wel behoorlijk de afgelopen tijd. In tien jaar van 15,9 naar 16,6 miljoen. Ja. En dat komt niet door migratie, wat veel mensen wel eens denken. Ja, nee, dat komt gewoon omdat we allemaal nog kinderen krijgen. Wat heel goed is natuurlijk. En ja, jij is dat zo? Ja, natuurlijk is dat goed. En daarbij slaat de vergrijzing toe. Dus we hebben uh, jonge uh, arbeiders nodig. En... Uh, is het belangrijk om, om onze bevolking op peil te houden. Ja. Je ziet in Rusland dat het gaat krimpen en die trend gaat straks ook in Nederland aftekenen. Dus eigenlijk is het heel goed dat het geboortecijfer stijgt en, en we krijgen daar geen last van, zegt u? Nou, We krijgen er geen last van als we zorgen dat we de boel eerlijk verdelen. Duurzaamheid is daarbij echt de sleutel. We moeten zorgen dat we wat we hier kopen en consumeren... dat het geen schade aanricht voor de mensen in ontwikkelingslanden. Dus eerlijke producten kopen, eerlijke chocola, goede katoen... die geen schade aanricht. En ervoor zorgen dat de voedzaam, voedselgewassen die we verbouwen... dat we die niet opstoken in onze auto's... omdat we zo graag uh, iets aan CO2-reductie willen doen. Ja. Wat ook weer belangrijk is. Op, op onze site zegt iemand... Uh, ach, het maakt allemaal niet zoveel uit... op den duur ontstaat er vanzelf wel weer een wereldoorlog... En zullen dan uh, miljoenen, misschien wel miljarden mensen sterven. Uh, ik zat ook gelijk te denken, ja een beetje een epidemie zoals de Spaanse griep. Dat hebben we ook al heel lang niet meer gehad. Um... Nou, die hebben we wel, hè. Die woedt enorm op het Afrikaanse continent. Dat, die epidemie heet HIV AIDS. Ja, ja, oké. Okay. Daar gaan heel veel mensen ja. aan dood. Ja, maar goed, de Spaanse griep heeft volgens mij de halve wereld uh, ongeveer uitgemoord. Ja. En dat hebben we toch nog niet meegemaakt nee, uh, recentelijk. ik hoop erg hopen dat we dat niet nee, nogmaals meemaken. Nee. Maar dat, laten we zeggen, de natuur zichzelf herstelt. Dat is ook wat deze meneer of mevrouw eigenlijk een beetje beweert. Nou, wat je ziet wat de natuur doet, is dat de draagkracht van de natuur minder... of de draagkracht van onze planeet is minder. En dan reageert de natuur op door klimaatverandering. Dus, dus het heeft wel degelijk een effect. En er is aan ons taak om die uh, veranderingen die zich optreden... Om, daar het, de, om die het hoofd te bieden. Ja, En dan komen we toch weer terug op dat voedsel. Hè? Want uh, Oxfam zegt dan van uh, het voedselsysteem is failliet. Uh, u bent daar wat positiever over, maar het is wel zorgwekkend natuurlijk. Dus, dus dat moet wel snel beter. Ja, daar moeten we enorm in investeren. Maar ik weet niet of u zich nog kunt herinneren... dat in de jaren 80 een hongersnood heerst in Ethiopië dat nu dankzij de investeringen in voedsel in Ethiopië... en de investeringen in kleine boeren... die steeds effectiever zijn gaan boeren in die regio... daar nu niet de hongersnood is. De hongersnood zit in Somalië, Somalië maar niet meer zozeer in Ethiopië. Mm. Het is wel winst. Terwijl dat toch een land was inderdaad, wat, wat altijd onmogelijk ja, noemde... als ja, het over, over dit soort dingen ja. ging. Ja. En die en... economie is enorm aan het groeien. Van Ethiopië. Dus Nog... dat is erg interessant om al die ontwikkelingen ook te willen zien. Nog even wie het voortouw dan moet nemen: Johan van der Gronden, directeur van het Wereld Natuurfonds, die was vanochtend in het Radio 1-journaal. Die uitte nogal kritiek op, uh, op politici. Volgens hem zou de politiek zich te veel bezighouden met de korte termijn en komt er zelden iets op tafel dat met de blik op de lange termijn wordt bedacht. Bent u het daarmee eens? Ja, ik ben het wel met hem eens. En wat je nou ook ziet, dat waar het gaat over duurzaam inkomen van de Nederlandse overheid of waar het gaat om duurzame energie, je ziet dat daar niet de investeringen naartoe gaan, terwijl dat wel de toekomst is om inderdaad die 7 miljard. En straks nog meer om die mensen te kunnen voeden. Ja. Maar je ziet toch ook in Nederland juist een trend. En daar schrijft iemand op onze site ook iets over. De overvolking is het gevolg van menselijke hebzucht en onverschilligheid. De aarde heeft nog altijd bronnen genoeg om de mensheid te voeden en van het dak te voorzien. Begint de verandering dus echt bij de mensen zelf? Of moet dat wel door uh, de politiek bijvoorbeeld gestimuleerd worden? En je moet het natuurlijk samen doen. Uh, uh, duurzaam uh, voedsel kopen, dat doe je. Kun je als consument heel goed zelf, zelf ja. rekening houden met wat je in je boodschappenkarretje stopt? De Albert Heijn. Dat is natuurlijk een mooi begin. En daarnaast heeft de overheid een taak in het voorlichten, in, in, het, in het hebben hmm. van programma's en ontwikkeling. Maar, maar goed. Als je beurs al wat minder is door allerlei problemen, laten we zeggen de gevolg van de crisis, want dat is en daar krijgen mensen mee te maken. Worden vanmorgen ook nog weer dat dat ook, ook mensen waarvan je normaal zou zeggen, nou dat zijn de, de middenverdieners of misschien wel de inkomens... dat die zelfs al problemen hebben omdat ze overal schulden hebben. Ja, nou wat je ziet is dat de kosten van in producten, dat daar niet de duurzaamheidskosten in zijn meegenomen. Nu zijn producten over het algemeen nog veel te goedkoop. Een kilo vlees, uh, uh, daar zijn er niet alle kosten in doorgerekend. De kosten van graan, de kosten van, de, van adaptatie. Ja, maar goed, als je, niet, als je niet veel te besteden hebt, dan ga je toch ook naar de kilo knaller In plaats van uh, zo'n mooi stukje vlees te, aan te schaffen wat veel duurder is, maar wel duurzaam. Nou, misschien moeten we dan allemaal toch iets minder vlees gaan eten. Dat sowieso. Ja, precies. Ja, ja. Nog even die Nico van Nimwegen, we hoorden hem aan het begin al even. Hij is van het NIDI, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Um, hij zegt, uh, verstedelijking zorgt ook voor problemen. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont straks in steden. Ja. En dat aantal zal groeien. Daardoor komen de megasteden van 15 tot 20 miljoen inwoners. Hm, en die zijn natuurlijk lastig wel. te beheersen. Uh, dus dat moet ook vanuit de politiek worden voorkomen. Ja, dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van Nederland... maar dat is natuurlijk primair gezien de verantwoordelijkheid van het land... waar die steden zo enorm groot zijn. Maar inderdaad, dat, dat levert een bron van spanning en, en ellende op anders. Ja, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. En dan kom ik zo meteen graag bij u terug om die reacties even door te nemen. Shura Dikkers, Tweede Kamerlid van de PvdA, luistert dus mee. Um, ik ga ook nog maar even keer verversen even op onze site. En dan hebben we echt de laatste stand van zaken. Bijna 1200 mensen gestemd. Eens met de stelling 75 Oneens 25. En de stelling is dus de wereld is te vol. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo, met wie? Hey, dan mag u van hallo. Wie zegt u? Martin van der Lau. Dag Martin. Hi. Ja, Nederland is niet te vol. Ik denk gewoon dat... dat is al vaker een discussie over geweest. En ja, er wordt gewoon gezegd dat we met z'n allen gewoon... als we de wereld goed verdelen, kunnen we er met z'n allen op. Uh, ten tweede wordt er gezegd... dat er vandaag 7 miljoen miljoenste wordt geboren. Maar in het nieuws zijn er alweer twee mensen overleden. Dus ja, dan kom je ook gewoon niet aan de 7 miljard. Ja. En ik denk dat het ook een beetje... de schuld is van de kerk van vroeger. Want die hebben vroeger altijd geroepen... gaat en vermenigvuldigt u. En daarom zitten we nu aan die 7 miljard... Ja, ja oké. Okay. En uh, dat is natuurlijk waar wat jij zegt... want tegelijkertijd worden, uh, gaan er ook wel mensen dood... maar er zal, zal ook niet ergens precies de 7 miljard zijn geweest... er zullen er ook wel meer tegelijkertijd zijn, uh, zijn geboren. Dus, uh, maar goed, dat blijft inderdaad tegen elkaar wegstrepen. Stap, ja, hallo. Stam.nl, goedemiddag. Ja, ben ik in de uitzending? Ja, ja. Ja, nou, met uh, Jacob Grit. Ik ben het van harte eens met de stelling... En ik ben het uh, uh, voor een deel eens met uw gast... Uh, wat betreft de opleiding van vrouwen in de derde wereld... anticonceptie en haar opmerkingen over de voeding voor de veeindustrie. Maar verder ben ik het met haar verschrikkelijk uh, oneens. Uh, theoretisch gezien is er genoeg voor allen. Maar ja, de wereld is zoals die is. Ik zou wel willen stimuleren eerlijke handel... en het tegengaan van, van, van onbalans in inkomen en, en op, ook ecoloog, ecologisch gebied. Maar wat er te, veel te veel nog uh, speelt in de derde wereld... Dat is de bestrijding van gods water over, uh, over gods akker. Of eerlijk gezegd, mm het -hmm. niet bestrijden daarvan. En um, ja, wat mij betreft is uh, overbevolking het grootste gevaar en volksvijand nummer één uh, van de wereld. En de Verenigde Naties. Die, die uh, zou dat uh, veel meer moeten beseffen. In de jaren zeventig bij de aardeskunde les is er, en uh, is al heel lang geleden, toen had nog niet de wereldbevolking nog niet nog niet de helft van nu. En toen werd er uitgebreid, werd er aandacht besteed aan de aan de aan de gevaren, de bedreigingen van, van, van overbevolking. En daarna is dat uh, politiek incorrect geworden om het daarover te hebben. Ja. En dat moet absoluut ophouden. Goed, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, ik vind de aarde ook te vol. En de discussie wordt al helemaal verkeerd vervoerd... van een veel te egoïstisch standpunt. We zouden dus de vissen moeten vragen... en de vogels, en de oerbossen, en de oceanen. Ja. Maar kunt u, de apel... kunt u praten met vissen? ...en de apen moeten vragen, zijn jullie nou zo gelukkig? Nou, uh, ik denk dat ze het niet mee eens zullen zijn als je de wereld vergelijkt met een eeuw geleden... ...en wat er sinds 1900 gebeurd is. Ik denk dat het dan een, een heel beroerd is geworden. En je kunt alleen vanuit ons bekijken, maar dat vind ik heel gewiss. Kijk ja. eens naar Nederland, er is geen natuur meer, er is geen ruimte meer. Zelfs de lucht is zwaar vervuild. Dus overal voor lawaai en ellende. Zelfs ja. hier kunnen we het juist ook helemaal niet netjes in orde krijgen. Goed kan wonen. Er zijn, er zijn cijfers van het Wereld Natuurfonds. Uh, volgens het WNF bestaat 12% van de wereld uit beschermd natuurgebied. En dat zou eigenlijk 20% moeten worden, zeggen nou, ze daar. Nou, ik denk dat als je naar Nederland kijkt wat echt, echt natuur is, gezonde lucht, mooie natuur, mooie bossen, mooie schoon water, schone grond, dat het misschien maar 2% is. Ja, en, en dat is veel te weinig, zegt u. Stand.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag met Yvonne Kars uit Apeldoorn. Ik ben uh, volstrekt tegen deze stelling. Natuurlijk is de wereld niet te vol. Uh, en ik ben een beetje teleurgesteld over 75 van de mensen die nu luisteren. Die hebben dus wel gestemd dat de wereld te vol is. Maar mensen zijn heel slim. En ook hun regeringen zijn heel slim. Als we willen, dan krijg je ons mooie... De spreekwoord: De wal keert het schip wel. Als het te vol wordt, gaan mensen er wel wat aan doen. Kijk maar naar China. En of dat dan de beste manier was, dat is wat anders. Ja. En er is natuurlijk helemaal niet te weinig aan voedsel... en aan, uh, aan water en aan geld. Het is alleen de verdeling, daar is het al eerder ja. over gegaan. Ja. En Europa krijgt zijn portie terug. Europa verdedigt met hand en tand hun eigen rijkdom... Maar China en India die zijn uh, aan de deur aan het kloppen. En ja. die, uh, die maken het ons straks wel duidelijk. Eerlijke verdeling, dan is er plek voor iedereen. En... Oh, sorry, dank u wel. Eh, ik dacht dat ze aan het eind van de zin was. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. ik spreek met Blitz Rotterdam. Ik ben het hartgrondig... Uh... Eens met uw stelling en hartgrondig oneens met uw gast. Die ziet, heeft een nogal een utopistisch wereldbeeld. Het is nu al zo dat als je alle mensen zo zou leven zoals wij in Nederland leven of in Amerika. Dus allemaal een auto, een, een televisie, een ijskast, een vliegvakantie. Dus is al dat soort luxe wat we nu verwend zijn. Mm -hmm. Dat de aarde zoals ze nu is, dat aan 7 miljard mensen al niet kan leven. Want heb je al meer dan dan één aarde voor nodig. En als mensen dus een bepaalde welvaart hebben... dan willen ze ook graag vlees eten. En dat betekent dat er dus uh, tropische oerwouden gekapt moeten worden... om soja te produceren, wat op grootschalig groot no. gebeurt in Zuid-Amerika. En uh, uh, palmolieplantages om onze marines en vetten te maken... en ook voor de andere industrie waar palmolie voor gebruikt wordt. Dus u zegt, eigenlijk kan het helemaal gewoon niet, wordt, nu al het niet. Wordt hele, het wordt een hele grote ramp... En uh, die mevrouw die buiten was, die zou eens een boek moeten lezen van Paul Gerbrands. Die, heeft, uh, die is voorzitter van de Club van 10 Miljoen. Ja. En die heeft een boek geschreven dat heet Gebrek aan Schaarste. Uh, dat is dus even een doordenkertje, want uh, mensen realiseren zich niet dat er nu al grote schaarste is. He, bijvoorbeeld, uh, een, een beller hiervoor zei het al in Nederland, uh, als je, het is, je kunt hier nog niet eens meer schone lucht inademen. Ik woon in Rotterdam. Ik heb met een longarts gesproken, een okay. Erasmus Medicent Die vertelt mij dat als je in Rotterdam woont, je levensverwachting twee jaar lager zal zijn dan als je op de Veluwe woont. Vanwege de vieze lucht, inderdaad. Ja, en, uh, okay. en dat wordt als normaal ervaren. Goed. Uh, boekje lezen van Paul Gerbrands. die tip uh, hebt u meegegeven. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met André Doordag in Groningen. Dag André. Uh, ja, even aansluitend op de vorige spreker. Ik ben lid van een club van 5 miljoen. Dus ik ben oh. het helemaal eens met de stelling. De een concurrentie uh, van Paul Gerbrons dus. is. Uh, ik heb hem bij deze opgericht. Uh, uh, <laughs> want, uh, ja, ik zeg wel eens in Nederland uh, lopen er toch een hoop struisvogels rond... die de kop in de grond steken. Vorige week was er toevallig op arts een, een indrukwekkende documentaire. Dat ging over de bosmafia. Uh, ...ja, dan word je daar toch niet goed van als je daarnaar kijkt... ...van hoe er met die uh, tropische oren mm -hmm. om wordt gegaan. Het is niet alleen een kwestie van voedsel, het is ook een kwestie van het verbruik... En dat gaat nu al helemaal mis. De oceanen die worden uh, dat wordt volgedumpt met rommel en plastic. De bossen worden massaal gekapt. Het schijnt dat stikstof over een aantal decennia op is. Dan kunnen we niet eens meer voedsel verbouwen. Dan hebben we hebben geen producten meer om uh, um die intensieve uh, uh, landbouw te, uh, uit te voeren. Dus het gaat er, echt, er gaan echt grote problemen komen. Goed. En hier u, u, bent stand... u bent in ieder geval pessimistisch... en uh, u zegt ja. de wereld is wel degelijk te vol. Dank u wel. Stand.nl, goeiemiddag. Dat is ook een statement. Gewoon lekker in jou te doorkarren. Stand.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag, met Jasper Bode. Dag Jasper. Ik uh, ben het helemaal eens met de stelling. Uh, de wereld is uh, veel te vol. En uh, uh, Buiten al het voedsel en al om, mocht dat wel... Uh, het geval zijn dat dat wel allemaal zou kunnen, dat iedereen genoeg voedsel heeft. Dan nog wil je niet uh, met z'n allen in een flatje wonen zonder dat er nog enige ruimte is. Dat je nog een beetje natuur hebt waar je lekker vrij kan rondlopen... zonder dat je meteen uh, in een hele stoet rondloopt. Ja. Dus uh, ik ben het gewoon compleet helemaal eens met de stelling. Ja. Oké, okay, dankjewel okay. daarvoor. Um, en dat zeggen we tegen iedereen de moeite heeft genomen om weer uh, te bellen. Ik ga terug naar uh, Sure Dikkers van... De Partij van de Arbeid, Tweede Kamerlid. Um, ja, mevrouw Dikkers, u hebt gehoord: die mensen zijn toch wat pessimistischer, heb ik het idee, dan u uh, daar naar kijkt. Het <laughs> is ook mijn taak als politica om optimistisch te blijven. Maar daar ben ik ook echt oprecht. Ja, dat realistisch ook... misschien ook wel. Ja, dat ben ik ook. Maak okay. je geen zorgen wat ik van al die sprekers, van al die, al die bellers hoor is dat ze eigenlijk een pleidooi houden voor duurzaamheid. Zo, ook die meneer Blitz uit Rotterdam die zegt uh, welvaart is belangrijk, maar uh, uh, en als iedereen hetzelfde zou willen, dan zou dat niet kunnen. Dus dan moet je gewoon toe naar een andere vorm van samenleving. Dus een toe naar een duurzamere samenleving waar je hernieuwbare energie hebt, waar je grondstoffen effectief gebruikt, efficiënt gebruikt. Dus ik zie daar niet zoveel verschil in. Eén nee. uh, van die bellers zei ook, en dat is misschien ook wel een beetje een probleem. Kijk, als je het hierover hebt, ook of, he, die club van 10 miljoen is alweer eens aangehaald. Een club van 5 miljoen kwam Ja, dat erbij. begrijp ik ook. Ja, ik weet niet of dat nou een grapje was of niet. Maar hoe dan ook, uh, die mensen zijn bezig, zijn ook vrij actief wel. Er staan af en toe advertenties, maar er is ook heel veel kritiek op. Uh, want, ja. want, want hoezo bepalen wij dat dan met z'n allen? Uh, maar die meneer zei ook van, ja, dat hele thema van overbevolking, dat, dat, ja, dat mag je bijna niet ook bespreekbaar maken, lijkt het soms. En het is heel erg bespreekbaar. Dat maakt de VN nu ook bespreekbaar. Die, die slaat uh, luid de alarmklok omdat 7 miljard mensen veel is. En als we ze allemaal willen voeden en een toekomst willen geven... Will we onze samenleving echt anders moeten inrichten. Duurzamer moeten inrichten. Ja. Dus er ligt helemaal geen taboe op. Nee, en, en, en, en, en tegen de mensen die zeggen ja, dat kan helemaal niet allemaal... ...zegt u toch eigenlijk van <laughs> dat kan wel? Ja. ja dit, dit, waarom willen ze ze weg? Het moet gewoon. Anders, anders redden we dat niet met z'n allen. Anders krijg je hongersnood na hongersnood. En moeten we uh, uh, blijven dweilen terwijl we de kraan niet dichtdraaien. Dat zou wel heel erg treurig ja. zijn. En u hebt het steeds ook over duurzaam inderdaad. U hebt uh, geloof ik morgen een debat aangevraagd he, met staatssecretaris Atsma. Dat gaat over duurzaam inkopen. Ja, het gaat over duurzaam inkopen van de Nederlandse overheid alleen. het is maar een heel klein deel. Maar je wil natuurlijk ook dat alles wat de overheden... de lagere overheden hier in Nederland verbruiken, gebruiken... dat dat op een goede manier uh, geproduceerd is. Ja, uh, dat debat gaat er uh, morgen komen met uh, Atsma, de staatssecretaris, ja. die daarvoor verantwoordelijk is. Oké, okay. uh, dank voor uw bijdrage aan Stand.nl. Shura Dikkers, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. De stelling was dus De Wereld is te vol. Laten we even verversen. Er is nog wel veel gereageerd ook, zie ik. Uh, om precies te zijn 1300 mensen nu al. En u kunt nog de hele middag blijven reageren. Er is ook iets veranderd in de percentages. Maar ook maar een heel klein beetje hoor. 74% is het nu eens met de stelling. Dat was net 75. En uh, dat betekent dus dat het uh, mee oneens met die stelling 26% uh, is. Als gezegd, u kunt uh, blijven reageren. Dus de percentages zullen nog wel een beetje veranderen. Ik ga naar de andere kant van de tafel. Er zit Thijs van der Brink voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, dat wordt uh, gevaarlijk bij ons. We hebben weer een gevaarlijke vrouw te gast. Um, Marloes Koenen, meervoudig wereldkampioen mixed martial arts. Oh ja, maar die, die slaan niet echt toch? Ik bedoel, die doen meer. Dat is meer theater volgens mij. Ik heb me laten vertellen dat zij uh, van tegenstanders een aantal armen heeft gebroken <laughs> okay. in haar loopbaan. Ik, je zie je dat, ik zie dat wel eens in die films, dan zweven ze echt zo door de lucht ook en zo. En we raken toch, ja, hoewel, ze raken ook wel eens iemand. Ja, ze, ze raken ook wel eens iemand. Maar ze is uh, landgenoot van ons en erg goed, dus uh, we zijn heel benieuwd. Okay. Verder, uh, Robert Giebels schreef het boekje Onze excuses voor het ongemak. Hij reist uh, dagelijks per trein van Breda naar Amsterdam. En heeft een hilarisch boekje geschreven wat hij daar allemaal uh, uh, meemaakt in die, uh, in, tijdens die treinreis. En CDA natuurlijk, onvermijdelijk, we gaan praten met uh, cda je Rien Franja. Hij is lid van het Strategisch Beraad en schrijver van een boek over het leiderschap in zijn partij. Nou ja, hoe moet het verder? Na Mauro. Ja. Nou, we gaan het allemaal horen. Zometeen na tweeën. Dit is de dag dus. Um, ik wens u vast een prettige maandag verder. Goedemiddag.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 Strafpleiters, topadvocaten en officieren van justitie... over de grote en de kleine criminaliteit. Straks tussen half vier en half vijf in Villa VVRO. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Als ik zeg papieren valuta of fysiek zilver, wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com, Bescherm je vermogen